Katrien Straatman met het NOS-journaal. Zeven aan de nie in Parijs zijn weer vrijgelaten. Alleen de man die het appartement verhuurde aan de terroristen... die vorige week de aanslagen pleegden, in Parijs, blijft vastzitten. Het brein achter de aanslagen, Abdelhamid Abaoud, hield zich schuil in het appartement in de voorstad van Parijs. Hij werd gedood toen de politie daar woensdag binnenviel. Van Abaoud zijn nu sporen gevonden op een van de kalashnikovs... die werden gebruikt bij de aanslagen, schrijven Franse Media.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 FNV Zorg en Welzijn adviseert verzekeren van Zilveren Kruisagmea in Utrecht, Zwolle, Ommen en Hardenberg over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Veel ouderen in deze steden dreigen hun vaste verpleegkundigen te verliezen door wat de FNV een omstreden experiment met de wijkverpleging noemt. De verzekeraar wijst per wijk een vaste zorgorganisatie aan. Andere zorgaanbieders zouden zich daardoor gedwongen voelen de wijk te verlaten. Achmea zegt in de reactie dat de situatie voor bijna 80% van de klanten hetzelfde blijft. En de proef geldt niet voor specialistische zorg. In de oliesector zijn wereldwijd meer dan 250.000 banen geschrapt vanwege de aanhoudend lage olieprijs. Uit het Amerikaanse onderzoek blijkt dat de komende tijd nog meer banen verdwijnen voordat de situatie weer beter wordt. Om kosten te besparen zijn verschillende boorinstallaties opgedoekt. Ook stellen gasten en oliebedrijven hun investeringen uit. Volgens de onderzoekers hebben toeleveranciers het meeste last van de malaise in de oliesector.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 Het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM. You're the ship track and I want you to one me. 7 over 3. Welkom terug bij uur 2. Welkom bij uur 2. Zo moeten we het eigenlijk zeggen. En daarin de volgende onderwerpen. Ja, zeker op, eh, om half uur natuurlijk de, de standaard, de, de evenementagenda van Zandvoort. En natuurlijk ook weer Zandvoorts eh, nieuws in het kort. We gaan het onder andere even hebben over het medemovosten van het watertorenplein. En natuurlijk de wintercompetitie eh, op het park Zandvoort. Dit gaat er allemaal aankomen in dit uur, uur twee bij CFM. En veel lekkerder muziek, waaronder deze sfeer aan de Star. What? Dat waren Spoogie en Suljoor de Swinging Under Star bij ZFM. Bezoek trouwens ook eens onze website. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zifmzandvoort.nl ZFM. En ook daar vind je de laatste berichten uit Zandvoort. En hier is Shaggy. ...dat deze Shaggy nog steeds lekkere muziek maakt. Ik ken hem onder meer van uh, ja, vroegere hits, hè, als uh, O Carolina. En nu is hij weer terug met I Need Your Love. Het is 13 minuten over drie geworden. Zandvoort, goedemiddag. En we gaan het hebben over uh, activiteiten op circuit. Want vandaag is het weer zover. Het is weer begonnen, oh, jouw ja Rob. Ik was even je naam bij. Hé hey, Rob. Ja, ja uh, Mark. Ja, is goed, Rob. Nee, de wintercompetitie start weer op Circuit Park Zandvoort met de Zandvoort 500. Uh, vandaag, zaterdag 21 november, gaat een nieuwe editie van het Winter Endurance Kampioenschap van start. Met maar liefst 117 ronden tellende Zandvoort 500. Net als in de afgelopen jaren organiseert de DNRT het officiële Nederlandse kampioenschap. In november, januari en maart zullen diverse coureurs het seizoen gaan gebruiken uh, om de winter te overbruggen. Veel bekende namen uit zowel de Nationale Kampioenschappen als de DNRT, ACNN, DRDO en internationale raceseries grijpen het Winter Endurance Kampioenschap aan als uh, de ideale voorbereiding op het nieuwe race -seizoen. Tijdens de W.E.K. Uh, races worden in drie divisies gereden. Divisie 1, 2 en 3. Door het speciale puntensysteem komen alle deelnemers ongeacht hun divisie in aanmerking voor de titel in het Winter Endurance Kampioenschap. Voor de rijders in elke divisie is het wel belangrijk dat ze in alle drie de wedstrijden veel punten scoren in hun eigen divisie. Dankjewel Albert Jan. Oh nee, Mark. Ik was even je naam kwijt. Oh, wat flauw. Wat niet flauw. Uit. Mark, ik ben blij dat je weer terug bent op de radio. Goed ja. om je te horen. En hier is Lisa Stensfield in All Around the World. I'll never give up looking for my baby. Zo, we hebben het single een beetje opgepoetst, hè? alle stoffen gehaald en zo. En dan klinkt hij best wel weer lekker en eigenlijk. Deze single van Lisa Stansfield, Jordan, All Around the World. Ja, echt een gauw oude, Mark. Ja, het is niet mijn tijd, maar nee, nee hij nee. klinkt heel goed. Van, van, van lang voor jouw tijd, ja. plaats. Lang voor jouw tijd. Twee keer mijn leeftijd, denk ja, ik. Ja, ongeveer wel. <laughs> Dat schat ik wel hier zo. Ja, elke vrijdagmorgen hebben we trouwens bij CFM, CFM TV tussen 10 en 12. wel eens gezien. Ja, ja, ja, ik uh, kijk elke week uh, mee. Heel braaf. Tussen 10 en 12. Nou, Zeker de moeite waard om daar een keer naar te gaan kijken. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, en dan hebben we het helemaal niet over de Text TV... maar die hebben we natuurlijk ook. Hè, 24 uur per dag bij ZFM, kanaal 40, digitaal. Hier is de nieuwe Adele. Hallo.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 een hele keus hoor, om het uh, nieuwe album van Adele te pakken te krijgen. Het staat in ieder geval niet op Spotify. Dus dan weet je dat vast. Nieuwe album niet te vinden, wordt niet uh, uitgebracht op Spotify. Je hoorde wel de single Hello van deze Adele. Ja, zodra ik uh, de evenmiddag en het wordt weer druk de komende dagen nou, we gaan het allemaal van Mark te horen krijgen. You learn to hold on. You learn to appreciate the things in life. Op je neus hè Mark ja, ja, hey, zeker. Hij valt er zo af hoor <laughs> Boem. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM Dat kan heel makkelijk hè? Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kan je live meekijken In de studio van CFM Aan de Tolweg 10A Je hoorde de bands die dachten Succes te hebben in de jaren 80 Dat is ook wel hoor, een klein beetje de SOS bent of wel zuid of succes bent, je hoorde met de fijnest. Nou, het is één minuut voor half vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. Hier is Mark Otten. Ja, op de evenementagenda van deze week. Spaanse tapasweek in Café Koper. Café Koper wordt uh, tot 6 december omgetoverd in een warme, gezellig Spaans café. Wij duiken weer drie weken de keuken in en koken de Spaanse sterren van de hemel. Oude vertrouwde toppers zullen op de kaart staan. Maar ook zeker een aantal nieuwe verrassingen bijhorend zijn er... Diverse speciaal geselecteerde open wijnen uit het talige gebied. Dus proef en geniet, café kopen. En dan ook vandaag, Williams Polish Night. Op zaterdag natuurlijk, 21 november, organiseert Williams Pap haar eerste Williams Poolse avond. Lekkere drankjes en muziek. De DJ zorgt ervoor dat de voeten van de vloer gaan. En anders zorgen onze shotjes daar wel voor. Aanvangen, 8 uur s avonds. Williams Pap vindt u aan de Haltestraat nummer 44. Vandaag ook nu momenteel bezig op circuitpark Zandvoort, de Zandvoort 500 WEK. Traditioneel wordt het officiële autosport seizoen afgesloten met de Zandvoort 500. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op circuitpark Zandvoort. Naast veel sensationele inhaalacties op de baan zal er ook uh, het nodige spektakel te zien zijn en te beleven zijn in de spits met boeiende gevechten tussen GT's en tourwagens in de vier verschillende klassen. Sint op bezoek bij Rabbel. Op zondagmorgen 22 november komt de Goedheiligman op bezoek bij Rabbel. Kinderen kunnen met de Sint op de foto gezellige liedjes zingen. En voor de rest, uh, ja, voor de eerste honderd kinderen, zal er een uh, leuke attentie aanwezig zijn. Rabbel zorgt op deze dag voor limonade voor de kinderen. En voor de oude staat er een koffie voor 1 euro of cappuccino voor 1,50 euro klaar. De overige consumpties zijn verkrijgbaar voor de reguliere tarieven. De aanvang van de Sint bij Rabbel is om uh, 3 uur middags. En het duurt uh, tot vijf uh, uur. Iedereen is van harte welkom. Kerkplein nummer 7. 25 november, Peuterbieb, kom lekker luisteren, spelen en dansen. Alles peuters verzamelen, de, peuter, de peuterbieb is weer gestart in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag zijn de peuters en hun grootouders op of oppas welkom... in de bibliotheek Zandvoort, Louis loewis 1. De toegang is gratis, aanvang is 10 uur. Tijdens de peuterbieb wordt spelenderwijs aandacht besteed... aan het taalgevoel en de woordenschat van de kinderen... door samen te lezen en te ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen, prikkelende de fantasie en deze gebruiken we ook als we muziek gaan maken en samen uh, spelen of dansen. Voor ouders en oppassen is de Peuterbiep ook gezellig en leer samen. zijn krijgen leestif en delen ervaring met elkaar. Wintertheater in het Zandvoortsmuseum. Van 27 november tot 10 januari presenteert het Zandvoortsmuseum... tentoonstelling over het theater in al zijn facetten. Gastcurator Fred Rozenhart heeft een groep kunstenaars bereid gevonden... hun nieuwste werk te tonen in de theatrale thema... zang, dans, toneel, drama, circus en nog veel meer. Kunstenaars naar nou onder andere Vera Brugge, Marcel, Overste, Ellen Schoen... Thea Verstraten, etc. die zullen zich daar hun werk vertonen. Vrijdag 27 november in de theater. Opening van het Wintertheater is dan vanaf 4 uur s middags... met een voorstelling van Anton Pieck. De voorstelling door een mooi gekleurd glas bekijken... is een kort humoristisch toneelstuk... en vertelt het verhaal over Anton Pieck. Een romantische kus, puur zang. Hij, hij verlangde naar de vervlogen, onschuldige en prachtige tijden van Dickens... en gebruikte dit als inspiratie voor zijn tekeningen. Dan ook weer het Zandvoortsmuseum. Mm -hmm. Namelijk zondag 29 november. Oud Zandvoorts verhalen vanaf 3 uur s middags... In het museum vertelt Jan Krol verhalen over Oud-Zandvoort. Er zullen vele tekeningen en boekingen bij te pas komen om al het moois te zien. Dat dus Jan Krol vanaf 3 uur Oud-Zandvoort verhalen zondag 29 november. Van 2D naar 3D ooit een dinosaurus uit een boek willen zien komen. De aardbol zien zweven in de sterrenhemel Beleefd. allemaal zelf met augmented reality techniek. De te demonstratie vindt plaats op vrijdag 27 november in de bibliotheek Zandvoort. Kinderen vanaf 8 jaar zijn deze dagen... Um, steeds van 3 uur en 5 uur welkom. De toegang is gratis en je kunt zo binnenlopen. En dan, daar wachten wij helemaal op. Uh, uh, Rob, vrijdag 27 november. De traditionele Friday Night Out met Willeke Alberti in het Holland Casino. Willeke Alberti zit al 60 jaar in het vak. Ze heeft al veel hits op haar naam staan. Denk aan Telkensfeer en Spiegelbeeld. Een samenwerking met cabaretier Paul de Lille Resulteert in 1992 opnieuw in een gouden schijf voor het lied Gebabbel. En de CD een beetje Massel met onder andere hits De. Ja, oude Jan en het wijnfeest is goed voor een tweede Edison. Kortom, Willeke Alberti is een geweldige artiest en die moet je een keer gezien hebben. En treefvoorwaarden is natuurlijk minimumleeftijd van 18 jaar bij het casino. En een geldige legitimatie en treekosten 15 euro. Tot slot, vrijdag 27 november hebben we het zangavondje in Café Koper. Zing mee uit Volbost in het kleine café aan het Kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen met live accordeon. Liedboeken zijn aanwezig en de toegang is gratis. Gezellig gegaan gezelligheid gegarandeerd. De aanvang is 9 uur s'avonds. Kleine café aan de Kler, aan, aan Kerkplein Café Kopen. Dankjewel Mark. En uh, ja, die telefoon van mij, hè, die hoorde je ze nu en dan. Ja. Het gaat allemaal over jou, maar alleen maar goede berichten. Dacht ik al. Hier is Chris Cap, Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear.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 Ja, store je hem bij CFM, de evenementagenda. En wil je de evenementen allemaal rustig op je gemakkie nalezen? Dat kan natuurlijk via de app van CFM. En mocht je hem nog niet uh, hebben... download hem dan in de Play Store, App Store en de Windows Store. Hij is gratis verkrijgbaar. Zoek onder ZFM Zalvoort en je vindt hem vanzelf. Je kan hem dan uh, downloaden op je telefoon. Daarachteraan, achter de evenementagenda... hoorde je de single van Chris Cap en een Englishman in New York. Ja, de vernieuwjaren top 40, hij gaat er weer aankomen op 16 december. Zend uit van 12 tot 5 uur. En vanaf aankomende woensdag 25 november kan je gaan stemmen op de lijst. starship en wie beeldt dit city. Dan zie ik je alweer klaar zitten met een bericht, Mark. Maar, ja, ik... Ja, Ruud, die vroeg ze juist even, want we hadden het over de vinyljaren top 40. Ja. En vroeg even of hij er zelf wat over kan vertellen. Nou, Ruud, ga je gang. Het is weer zover. De vinyljaren eindejaars top 40 op ZFM Zandvoort.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 punt nl Stem en help mee deze prachtige top 40 samen te stellen. Uitzending 16 december van 12 tot 5 op CFM Zandvoort. Nou, het klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet hoor. Nee, dat klopt helemaal goed. Lees allemaal even na op Facebook, hè? Ja, ja, we zetten het even op Facebook. Is misschien wat duidelijker, toch? En anders gewoon even wat Ruud al zei via de CFM Ik Zal zorgen dat het er aankomende woesten op staat. Dat je dan kan gaan stemmen. Go, to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm wishing you no. Know, I can fly, high, I can go low. Today I got a million. Tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm wishing you no. Know,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 van CFM. Je hoort hem 16 december van 12 tot 5 uur. Mark, het woord is aan jou. Ja, hierbij volgt een politiebericht. Vrijdag 20 november tijdens een rit over het strand vond de reddingsbrigade Bloemendaal meerdere stukken paraffine. Door het getij was dit in een lintvorm over het strand verspreid. Ze hebben naar een collega in Noordwijk gebeld en toen het daar ook lag is, daar kon contact gezocht met Rijkswaterstaat. en heeft de reddingsbrigade de gemeente Bloemendaal en een Muiden in kennis gesteld. Al snel kwam het kustwachtvliegtuig meerdere keren overvliegen. Op zee werd er niets meer aangetroffen. Op het strand werden twee soorten paraffine gesignaleerd. die op meerdere plekken over het strand verspreid lagen. Na onderzoek door Rijkswaterstaat bleek dat er langs de kustlijn van Noordwijk tot aan Petten. Eh, vondsten werden gemeld. De douane is bij eh, brigade op de post geweest en heeft wat monsters meegenomen voor onderzoek. Rijkswaterstaat laat na onderzoek weten of er geruimd moet worden. Dat is dus reeds nog niet bekend. Het komt uh, vaker voor dat brokken paraffine aanspoelen. Uh, van de stof wordt onder andere kaarsen gemaakt. Uh, het wordt ook vervoerd door tankers. Uh, vooral bij het schoonmaken van de schepen kunnen de achtergebleven resten in de zee terechtkomen. Sinds 2004 staat de paraffine wel op de lijst van milieugevaarlijke stoffen... maar mag nog steeds in de zee geloosd worden. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor, voor vogels zou paraffine schadelijk zijn. Het lozen van paraffine heeft deze struisige vogel voor de vogels Stelde Bioloog en onderzoeker Jan Andries van Vraneke. Hij uh, trof het spul volvuldig in de magies van vogels aan. De dieren zouden het witte brok aanzien voor voedsel. In de afgelopen jaren uh, spoelden voor vaker grote hoeveelheden van de stof aan. Bijvoorbeeld in 2007. Toen lag er vier kubieke meter voor de kust van Egmond tot en met Tessel. In uh, 2012 moest de gemeente Bergen opdraaien voor het opruimen van paraffine voor de kust van Hargen. Uh, pas als er meer dan vijf kubieke meter aanspoelt, gaat de, of draait de Rijkswaterstaat daarvoor de kosten op. Oké, okay, tot zover dat uh, bericht over paraffinen hier uh, op het strand. Uh, ja, het is zo'n beetje van, uh, van Noordwijk uit uh, richting het hele strand. Hè? Dus overal die paraffinen. Hmm. Mooi politiebericht trouwens. Mooi hè? Ja, ja heel goed. Ja, er heel goed. Heel goed. werd op gereageerd volgens mij. Konnen ze nu en dan die telefoon gaan, dus... misdaad anoniem. Ja, ja. ja. <laughs> heel leuk. Zo meteen meer. Maar is meer muziek. Hier is Penjoy en de Riptides. Oh,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 ja, je formidable. Het blijft leuke muziek hè, van onze zuidenbuur Tramay. Johan de Formidable, een van zijn uh, betere platen, in ieder geval wat mij betreft. Ja, het is weer tijd voor een zandvoortsberichtje. Hier is Mark Otten. Zeker jaarlijkse evaluatie evenementen in een nieuw jasje, Rob. Afgelopen maandag vond de jaarlijkse evaluatie van de evenementen plaats. burgemeester Niek Meijer en wethouder Gerard Kuipers... ontvingen een groot aantal organisatoren... die in 2015 kleine en grote evenementen hebben georganiseerd. De collegeleden hebben de organisatoren gevraagd... hoe de evenementen zijn verlopen... en wat ze vonden van de samenwerking met de gemeente op dit punt. De evaluatie vond plaats in het Zandvoorts Museum... Um, er waren veel positieve geluiden te horen tijdens de evaluatie. Uh, zo was men zeer enthousiast over hoe het centrum steeds meer betrokken wordt bij evenementen op het circuit. Ook loopt de communicatie tussen organisatoren van evenementen onderling soepel en wordt er goed samengewerkt. Ook werden er tips aan de gemeente gegeven om tot een nog betere samenwerking te komen. Een aantal tips had betrekking op het proces rond de vergunningsverlening van een evenement. De opzet van de evaluatie was dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Er werd deze keer niet alleen gesproken over verbeterpunten, maar ook werden er twee workshops gegeven. De ene workshop ging over pop-up Zandvoort. In de andere workshop werd de aandacht besteed aan het veiligheid rondom evenementen. Dankjewel Mark. En uh, ook dit bericht is na te lezen op de app van uh, CFM. De CFM app. Mocht u hem nog niet op je telefoon of tablet hebben, download hem dan nu, hè. De Play Store, App Store en de Windows Store. Hij is gratis beschikbaar. Zometeen na het nieuws en weer van vier uur zijn er Mark en ik en er nog één uur lang. Met onder meer het dier van de week. Het gedicht van de week. Ik ben heel erg benieuwd. Volgens ja, mij is het wel ik. een hele zware, maar dat hoort ook een beetje in deze tijd. En daarover straks veel meer in de derde en u van Salvit op zaterdag.